Je zult maar blind geboren worden en in de Bijbel genoemd worden. Daar praat ik over met Dr. Anders Jan van Barneveld in onze nieuwe aflevering van de serie Eindtijd en Profetie. Jan van Barneveld, blind geboren worden en in Johannes 9 staan. Interessant. Achteraf zal hij het ook wel interessant vinden. Hij zal zich misschien afvragen waarom moest ik dan zo blind geboren worden en waarom moet het allemaal zo lang duren. Ja. Ja, voordat Jezus mij ontmoette. Ja, wat weten we van die blindgeborenen? Is er iets over bekend? Nee. Helemaal niks. Er nee, staat alleen blindgeborenen. Ja, staat... deze Die deze ja, naam. Het staat heel simpel, staat er. Uh, en voorbijgaande, dus die, die liep daar te wandelen ja. met zijn discipelen, zag hij een man die zei dat zijn geboorte blind was. De ja. discipel zag het ook. Weet niet hoe oud die is. We weten niet hoe oud hij is, we weten niet uh, van zijn familie, we weten niks. Nee. Alleen dat hij blind geboren was. Dat was de kernzaak. Nou, gaan we even kijken. Zijn discipelen beginnen dan te discussiëren. Ja. Normaal zou zijn, voor een fatsoenlijk christen zal ik maar zeggen. <laughs> fatsoenlijk christen. Ja, <laughs> die, die zeggen dan, wat erg heer. Die jongen is blind geboren, waarom gaat, wilt u hem genezen? Ja. Nee, zij beginnen theologisch te discussiëren. Mm. Al die theologische discussies zijn uh, alleen maar een stuk geestelijke zelfbevrediging mm. vaak. Sorry dat ik het een beetje ruw zeg, maar die discipelen in elk geval wel. En zijn discipelen vroegen, Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders dat hij blind geboren is? Ja, het oude gewortelde probleem. Ja, en, en altijd hetzelfde. En ze ja. hebben waarschijnlijk nooit gelezen dat Elifas op zijn kop kreeg van de Heerde God, toen hij met zijn vrienden tegenover Job deze theorie verkondigde. Mm -hmm. En ze zeiden ook, Job, je zult wel gezondigd hebben. Ja. Job, je zult wel fout geweest zijn. En zo is de kerk altijd tegenover Israël geweest. Mm -hmm. Jullie zullen wel gezondigd hebben. Ja, jullie hebben Christus uh, verworpen. En anderen zeggen, gaan een stapje verder, jullie hebben Christus vermoord. Ja. Nee, dat, en, en daar is dat verschrikkelijke in de middeleeuwen, dat deicide uitgekomen. Mm -hmm. ja, het is nee. een geworteld probleem, uh, want, want het wordt heel vaak gelegd op iemand hè, van, als je ziek bent, zul je wel gezondigd hebben. Ja. Uh, maar staat er bijvoorbeeld ook niet in, uh, in het boekje van Jan Zelstra over belemmeringen voor genezing? Zonde? Zonde? Uh, ja, het kan. Het kan, het kan ook, uh, want het, het kan, kan natuurlijk ook een belemmering zijn. Het kan ook zijn. Ja. ja, al die dingen in de Bijbel liggen zo subtiel. Ja. En, en het is zo griezelig, zoals ik het nu ook een ja. beetje doe, ja. Ja. Uh, dat je het zo zwart-wit ziet. Ja, want je kunt er niet zomaar overal een meetlaat opleggen van nou, het is A of B. Want een zonde is natuurlijk ook een reden waarom iemand niet kan genezen. Ja, dat kan, ja. Dat, maar het hoeft niet altijd zo te zijn. Nee. En je mag dat niet zomaar zeggen. Nee. Dat is heel belangrijk. Ja. En, en de heer die. Uh, het is ook dwaasheid wat ze zeggen. Wie heeft gezondigd? Deze. De jongen, die was al blind toen hij geboren werd. Ja. Hij kan er nooit gezondigd hebben. Nee, hij werd, hij werd in de wieg. Uh... Ja, ja, hij was in de wieg. Ja. En toen zijn ouders, waarschijnlijk zoals wij dat ook met onze kinderen deden, je hand boven de kindje zweefde. Ja. Ja. En, en, en, en, en dan volgen de ogen die hand. Maar dat was niet het geval bij nee. hun kind. En die ontdekte al gauw dat hij blind was. Ja, precies. En die zat daar uh, te bedelen. Ja. Hij was tot de bedelstaf veroordeeld. Hij zat daar te bedelen. Het, is, uh, het was toch is dat een verkeerd beeld van God. Hm. Het was niet voor niks dat uh, God tegen Eliphas zegt... Jullie hebben verkeerd over mij gesproken. We hm. hadden een verkeerd godsbeeld. Ja. En in... in in de middeleeuwen, de kerk die bracht een verkeerd godsbeeld over Israël. Mm -hmm. En, en, en je, kunt dat niet, je kunt dat niet zomaar tegen iemand zeggen, jij hebt gezonderd. Mm. Dat moet een hele pasto pastorale zaak zijn. Mm. Heel voorzichtig. Je moet directe openbaring van de Heilige Geest zijn. Ja, die kunnen jouw oorzaken zijn. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Goed. Nou, euh, euh, zij, dat, dat het allereerste. Nou, ze gingen voorbij en... Israël is... Deze man is het type van Israël. Mm. Ook Israël is blind geboren. Mm. Hoe kom je daar? Ja, blind. Ze hebben de Torah gekregen. Mm. Maar ze zijn blind geboren over het geheimenis van de Messias in de Bijbel. Mm. Niet, niet in het algemeen. Ze weten, er is, ze weten zelfs dat er een Messias ben David is... David, David, Melech, Yisraël, Gai, Gaiver, Gaiam zingen ze, kent het liedje wel? Die... Nou, dat is een Joods liedje. David, de koning van Israël, leeft en zal leven. Hmm. Nou ja, dat, en, en, dat, dat is Messiaans. Maar ja. nou, ze kennen ook, maar dat is niet zo bekend, een Messias, ben Jozef. de leidende Messias. Maar Jan, als er nou Joodse mensen kijken op dit moment naar deze uitzending, Zouden ze dan boos worden over het feit dat wij zeggen dat zij blind geboren zijn? Dan moet ik dat even nog nuanceren. Ja. Want uh, ja, ik zal het uit hun eigen tenag rustig uitleggen. Aha. Dus nog niet boos, boos uh, overzappen, want de andere <laughs> zender is toch maar geklets. <laughs> en er is toch maar uh, voetbal of iets dergelijks. Ja. Nou, in de eerste plaats, zeg ik, uh, uh, in Psalm 147 staat... Hij heeft Jacob zijn woorden bekendgemaakt. Mm -hmm. Israël zijn inzettingen en verordeningen. Aldus heeft hij met geen enkel ander volk gedaan. En zijn verordeningen kennen zij niet. Dus het woord gods, de Bijbel, is aan Israël geopenbaard. Dus de apostel Paulus, ja, dat is dan weer dat zogenaamde Nieuwe Testament. Laat ja. Ja, ik dan weer heel erg voorzichtig zijn. <laughs> ja. Dat zogenaamde Nieuwe Testament zegt dan vraagt hij zich af, wat zijn nou de voorrechten van een Jood? En Paulus die zegt, heel veel. In de eerste plaats, hun zijn de woorden gods toevertrouwd. Ja. Hun, niet de vervangingsleer en de kerken, die zeggen, hun waren de woorden gods toevertrouwd en nou is dat ons toevertrouwd. Ja. Nee, hun zijn de woorden gods toevertrouwd. Waarom lees ik dan, ik ben in Rome... Uh, in, in in 5 Mozes, daar komen we weer met <laughs> joodschap praten, uh, uh, in 5 jo uh, Mozes uh, 29, vers 4 zegt Mosje... Dat is Deuteronomium, hè? Dat, dat, oh, is dat Deuteronomium? Of niet? Ja, dat is Deuteronomium. Bij ons is dat Deuteronomium. <laughs> Deuteronomium 29, uh, 29, vers 4. Dat, dat is hun Torah. Ja. Deuteronomium ja, ja, ja. betekent uh, herhaling van de wet. Ja. Nou, toch... Maar de Heere, dat is de God van Israël, heeft u geen hart gegeven om te verstaan, of ogen om te zien, of oren om te horen, tot op de dag van heden. Ja, dan ben ik eventjes uh, een orthodoxe Jood en die zegt, uh, ik heb mijn hele leven gestudeerd, ik, uh, ik, ik ken de Torah van binnen en van buiten en alle boeken. Uh, dus, hoe bedoel je, ik, ik zou het niet weten. Ik ga dat even verder uitleggen dan. Ja. Gaan we eventjes kijken hoe dat verder in, in, in, in de tenacht gaat. We, gaan nu, we, hebben de, we hebben nu de Torah gezien. Mm -hmm. je hebt nu, we gaan nu naar de profeet Jozaja. En ik ga nu heel voorzichtig verder, want jij hebt <laughs> bijna een, een, een vermaand gegeven. Jozaja, het roepingsvisioen van de profeet Jezaja. 6 is dat. En hij ziet de heren zitten. En er staat heren met kleine, haal, met, uh, kleine letters. Mm -hmm. Dus er staat niet de heilige God staan. En, en ze riepen heilig, heilig, heilig. En Jezaja krijgt dan een bijzondere boodschap. En de heer die zegt tegen hen in vers 9. Toen zei God tegen hen. Ga, zeg tot dit volk tegen Israël. Eh, hoort al door maar verstaat niet. Ze horen het woord, maar verstaan iets niet. Ja. Straks ga ik zeggen wat. Hoort al door, maar verstaat niet. En ziet al door, maar merkt niet op. Maak het, volk van dit, het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof, en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet ziet, en met zijn oren niet horen, en opdat zijn hart niet verstaat, zodat het zich bekeert en genezen wordt. Mm. Dus dan krijgen we de profeet Jezaja. Die, ik zou bijna zeggen, die moet Israël blind en doof prediken. Ja. Waartoe? Wat staat er dan nog meer? Gaan we, en we moeten dus even geduld hebben. Gaan we dus even rustig naar het, nieuw, het zogenaamde Nieuwe Testament. Waarom was dat? Dan komt dan Yeshua... Waarvan wij van harte geloven dat hij de gekomen Messias, maar ook de, de komende Messias is. De, de ben David, ja. de zoon van David, de, de, de reddende Messias. Eén en één is één. Eén eh? en één is één. De eerste Messias en de nou, tweede Messias. Ik, ik praat Messias. niet eens over één een en één. Ik, ik ga van, van de Almachtige geen rekensommetje maken <laughs> of, of een voetbaluitslag. Eén is één, één. Nee. Ik vind dat zo oneerbiedig. Zelf, ja? Niet dat ik jou verwijt, okay, maar nee. ik, uh, ik zeg van harte het Shema mee met Israël. Het okay. Shema is, uh, staat in uh, Marcus 12, geloof uh -huh. ik. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hmm. Hoor Israël, Adonai, is, hebben we het de vorige uitgelegd, dat is ja. het Joods voor de heren, wat wij heer zeggen. Mm -hmm. Adonai Eloheinu is onze God. Ja. Elo is... Uh, onze God, Elohe is, is onze God. Ja. En dan zegt de Heer Jezus zelf, en Paulus bevestigt dat, Adonai er gaat. Ja. En hoe dat zit, dat ben ik... Te klein en te dom maar, om het te ja, Maar ik, bedoel, ik beleid het ja, alleen. Ik bedoel alleen te zeggen dat wij zien Jezus als de Messias, dat is één. en Hij komt terug en hij blijft nummer één. Oh ja, prima. En, en uh, Israël ziet straks de Messias als hun Messias, als nummer één. Dus daarom zei ja, ik van ja. één en één is één. Nou, uh, dan gaan we kijken. Dan krijgen we het Nieuwe Testament, de geschiedenis van Yeshua in de ja. eerste vier Evangeliën. Hij sprak voortdurend in zogenaamde gelijkenissen. Ja. Waarom deed hij dat soms onbegrijpelijk? Dan gaan we kijken. In Lucas. Lucas 8. Er staat, zijn discipelen vroegen hem, vers 9, uh -huh. wat de bedoeling van die gelijkenis was. Dat, ja. De gelijkenis van de zaaier. En hij zei, u is het gegeven, de geheimenissen, waar we het net over hadden, die geheimenissen, uh -huh. van het koninkrijk van God te kennen maar aan anderen worden zij gepredikt in gelijkenissen, en dan hebben we het weer, opdat zij ziende niet zien en horende niet begrijpen. Hmm. Ik heb altijd, toen ik dat las, vond ik dat niet ver. Ja. Heer Jezus spreekt expres, opdat ze het niet zouden zien en horen. Ja. En, en, en dat zien we dan ook in, in, in het Johannes-evangelie, in Johannes 12. En daar staat... En dan, Komen we weer terug, Johannes 12, het vers ben ik vergeten, is vers 8. Johannes 12, vers 8. Vers 39 is het. Dat is niet zo slim van me. Johannes 12, vers, Johannes 12, vers 39. En daar haalt de apostel haalt de profeet Jezaja aan. in Isaiah 52 en Jezaja 53. Het hoofdstuk van de leidende Messias. Hierom konden zij niet geloven. Ze konden gewoon niet geloven. Dat is wat. Mm -hmm. En daarom, Jezus, als er een genezing plaatsvond, verbood hij de mensen vaak om dat verder bekend te maken. Ja. En toen hij zich in heerlijkheid op de berg openbaarde, toen zei hij, vertel niemand hier iets van. En toen Petrus had gezegd, ik zie, u bent de Messias, de heilige mm -hmm. gods. Vertel het niemand. Ja. Hij hield zich geheim. Waarom? Dat zit daarachter. Dat zit er allemaal achter. En waarom moet Isaiah zo prediken, dat ze het niet zouden zien? Mm -hmm. Waarom? En dan kom ik er weer op terug, dat, dat blind geborene, Dat ja. zit daarachter. Ja. Want hun zijn is de totaliteit van de woorden gods en toevertrouw. En als dominee te, leer, uh, te leer gaan bij rabbijnen hebben ze groot gelijk. Ze kunnen ontzettend veel leren. Ja. En van, van, van, van Rashi en van de Rambam en van al die, die mannen. Kun je ontzettend veel leren. Ja. Behalve één ding is Israël nog onthouden. Één geheimenis. Let op. En Jezaja had elders gezegd... Daarom konden zij niet geloven, omdat Jezaja ergens anders gezegd heeft. Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard... Dat ze niet met hun ogen zien en hun hart verstaan en zich bekeren en ik en deze. Hier slaat het Nieuwe Testament terug op Jezaja 6 ook weer. Wat is daar dus aan, aan de hand? Waarom is dat? Nu... Ik vroeg me nog even voordat je dat waarom gaat beantwoorden. Uh, kun je nou zo'n situatie van blindheid vergelijken? Met uh, het feit dat wij vroeger, in ieder geval ik, laat ik me even voor mezelf spreken, uh, de alle verhalen van de Bijbel kenden, geloofden dat God bestond enzovoorts, maar geen zicht had op Jezus. Ik was niet opnieuw geboren, zoals Jezus tegen Nicodemus zegt, uh, die toch ook een Jood was en, en een schriftgeleerde was. Um, en opeens werden mijn ogen geopend, waardoor ik alles wat in de Bijbel staat ging begrijpen en ging zien. En, en zoals bij Paulus die bekering kwam, he, zijn ogen gingen open, de, de, de, de dopjes gingen uit zijn oren en zijn hart werd veranderd. Kun, kun, kun je, kun je uh, ja. zeg maar die oude situatie waar ik in zat, waar ik wel geloofde en ook wel, wel de Bijbelverhalen kende, kun je dat leggen op de blindheid van de, de blindgeborenen en van Israël? Ik denk het niet. Want, wat is het verschil dan? Het, het verschil is, uh, Corrie ten Boom, die ja. zei... God heeft geen kleinkinderen, alleen mm -hmm. kind. Ja. En jij was zo'n beetje kleinkind. Aha. En om kind te worden, moest je je bekeren. Ja. Moest je mm -hmm. de Jezus aannemen. De Israëlieten, de Joden, de gelovige Joden, zijn automatisch al kinderen. Ja. Oké, okay, dat is het verschil. Dat is het verschil. Ja. Dat zijn automatisch Gods uitverkoren volk. Jij ja. hoort, hoort pas bij de uitverkoren groep, ja. als je tot bekering komt, als je tot wedergeboorte komt door, door het geloof in de Heer Jezus. Ja. En niet als ik tot het Jodendom bekeer. Dat is wat anders. Ja, dat is maar anders. Dat, is, dat is dus duidelijk wat anders. Dat is duidelijk wat anders, ja. ja. Dat is duidelijk wat anders. Ja. Hoewel, een vriend van mij, die dat wel gedaan heeft, die is dus van, als ik zeg, christen, beleidend christen, mm -hmm. vriend. vriend van Israël. Heeft dat verwel gezegd en heeft zich. Dat is de moeilijke weg gegaan om te bekeren. Hmm. We waren met z'n drieën, drie vrienden waren er. Eén, die Joodse vriend, dat was een messiaanse Jood. Die wilde dus, uh, die, die, die wilde niet. Maar die ene vriend, die heidenvriend van mij, die wilde verschrikkelijk graag dat die messiaanse Jood weer terugging naar het Jodendom. Hij zegt, ik heb nu eenmaal voor, voor Yeshua gekozen. En zo ligt dat. En dat is mijn geloof. Aan mij, laatst sprak ik hem weer eens, want hij woont weer in Nederland. Jan, waarom, waarom kom jij dan ook niet naar Israël? Je staat er zo dichtbij. Ik zeg, ik noem zijn naam niet. Ik zeg, omdat ik Jezus ken, kan ik dat niet doen. Ik kan Jezus daar niet voor van wel zeggen. Ik heb de heer Jezus te lief om daar. En ik hou veel van het Joodse volk en ik heb respect en ik heb bewondering voor hun eredienst. En bewondering voor hun diepe kennis en eerbied voor de woorden gods. Mm -hmm. En zij leggen hun Bijbel nooit op de grond. Nee. En al dergelijke dingen meer, ze hebben eerbied voor het woord gods. Maar dan nou, nou kom ik automatisch weer op dat waarom, terecht. waarom mm -hmm. terecht. En ook de apostel Paulus, die had het er vreselijk moeilijk mee, dat dat, dat niet heel Israël. Uh, diezelfde boodschap van de messias ging aanvaarden als hij. Die had er vreselijk moeilijk mee. En die heeft erom gepiekerd. En daarom heeft hij, in de Romeinenbrief, schrijft hij wel, nou ja, toch, toch, toch wel een kwart over Israël. Ja. Romeinen 9, 10, 11. Maar hij begon er al mee in Romeinen 3. Hm. Waar die, wat ik net citeerde, waarbij hij zegt. Wat is dan het voordeel van de Jood en het voorrecht uh, van het Joodse geloof? Ja, hij zegt, er is veel voorrecht. Hij wilde dat oh, een heel exposé erover geven. Het enige wat hij uit zijn mond kreeg, is hun zijn de woorden gods toevertrouwd. Want hij moest toen weer aan die Romeinen de basisprincipes van het evangelie uitleggen. Hmm. He, van de, alle mensen hebben gezondigd en alle mensen hebben verzoening nodig. Hmm. En, en, en, en uitleggen waarom Yeshua de, de verzoener was van de zonde. En dat is... En waarom, wat zit daarachter, zegt hij. Hij zegt, eh, eerst in Romeinen gaan we even kijken. Romeinen 9. Ik, eh, vers 1. Ik spreek de waarheid in de Messias, in Yeshua. Ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. Eh, ik zelf zal wel van hem verbannen zijn... Christus, ter Christus, van mijn broeders, mijn verwanten, mijn broeders, zegt hij. En hij zegt niet die ongelovige joden, wat de kerk heeft altijd gezegd, hij, zei, hij blijft zijn broeders noemen, ja. zijn broeders. En hij zegt, let erop, zegt hij, zij zijn Israëlieten. Voor hun is de aanneming tot zonen. Ja, dat is het toch? Ja. Voor hun is de aanneming tot zonen. Voor hun is de heerlijkheid. En de verbonden, het oude verbond, het nieuwe verbond, is allemaal voor Israël. En de eredienst, en de wetgeving, en hen zijn de beloften. Hun, uit hun zijn de vaderen. En uit hen is, wat het vlees betreft, de Messias. Die is boven alles. En we prijzen God tot in eeuwigheid. hiervoor. Maar waarom dan? Waarom is dit geheimenis verhuld? Paulus zegt ergens anders in, in, in de Korintherbrief. Zegt hij, altijd als de Torah... Uh, gelezen wordt, is er, ligt er een sluier over. Ja. Dat zegt, dat, dat, dan, dan zien ze iets niet. Waarom heeft God die sluier daarover gelegd? Dat zegt Paulus hier zelf ook. Hij zegt hier, God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Mm -hmm. Israël is, ik zou bijna zeggen, slapend, en blind voor de, de aan goocheltafel bij gegaan en is is gewoon op de weg voortgegaan ja. en die heeft die vreselijke weg begaan niet omdat ze dit jezus niet aangenomen hebben, omdat ze die weg moesten gaan hm. zoals jona de profeet die weg gegaan is zoals jozef. en zoals jozef ja ja ja en en en zoals bijna alle heiligen net het uit de nacht en dan zegt hij hier, God gaf hun een geest van diepe slag. Maar waarom dan? Dat, dat waarom dat blijft, dat op, blijft staan, ja. Dat blijft hangen. Ja. Nou, kijk ik naar Romeinen 11. En eerst nog even, ja, Romeinen 11. Ik, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, zegt hij tegen de christenen. Mm -hmm. In de Romeinen is hij zeer kritisch tegenover de christenen. Wil ik u niet onkundig laten van dit geheim. Ik geef wel toe dat het een is. is en dat, uh, ik heb het nog, nog steeds niet onthuld. Nee. Dit, een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Tot dan. Dus is, is ja, het, het is gedeeltelijk. Het is gedeeltelijk. Hun zijn de woorden gods toevertrouwd, zegt Paulus zelf in Romeinen 3. Ja. En, en alles is, is voor de verbonden, de belofte, de eredienst. Alles, alles is nog voor Israël. Ik wou dat de kerk eindelijk zijn hersens ging gebruiken. En, en daarbij Israël in de leer ging daarover. Mm -hmm. ook over de erediensten en ook over uh, de, de bekende Joodse feesten. Pesach uh, en, en Shavuot uh, en, en Sukkot. Mm -hmm. ja, dus P Pasen, Pinksteren en het Lofuttenfeest, wat binnenkort uh, weer dat aan zal geeft, vangen. Ja, ja. Dat, dat moet allemaal weer, weer terugkomen. Maar waarom dan? En dan zegt Paulus hier... Uh, een gedeeltelijke verhouding. En wat is dan dat deel? Want alles, bijna alles is er nog bij je staat. Welk deel is er dan? Ik zal dan dit even zeggen. Dat moet ik ook nog onthullen. Welk deel? Ja, uh, je kan niet zo heel veel onthullen. Dus ik denk dat we dat straks ook naar de volgende aflevering... Eh, nou ja, maar we... eventjes. Dat nog, komt dan. nog twee minuten. Ik dus. vraag dan, zegt die Paulus, ze zijn toch niet zo gestruikeld? Want dat was geen val. Maar ze zijn gestruikeld. Dat zij wel vallen moesten, absoluut niet. Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen. Ja. Dus om zij zien niet dat geheimen is, opdat wij mogen zien. Dat is, dat, daar gaat het om. Om uh, um hen tot naijver op te wekken, dat is dan niet gelukt, dat uh, zij hebben gefaald betekent hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Ja. Dus onze val rijk zijn. En wat is dan het verschil, wat is dat de identiteit van de Messias? Ja, daar gaan we het de volgende aflevering over hebben, want we gaan hier afsluiten. Het is zo'n interessant uh, onderwerp, dat ik denk dat we daar de volgende aflevering nog zeker over zullen praten. Over het waarom, over de situatie van de orthodoxe joden, van de Messias blijdende joden. En die blinde man dan natuurlijk. De blinde man moeten we zeker nog, uh, want dat gebeurt en Hoe hij tot geloof gekomen is. Hoe, ja, maar en hoe worden zijn ogen geopend, wat doet de Heer Jezus precies? Dus ik zou zeggen van Jan, bewaar je kruid even voor de volgende aflevering, want dat wordt een hele interessante aflevering. Deze Om dan niet? Te kijken. Deze is ook... Nee, zeker. <laughs> uh, maar, maar daarin uh, ja, ga, gaan we toch uh, ook, ook de, de uitwerking zien. helemaal. Oké. Okay. Ja? Okay. Hartelijk dank voor deze uitleg, want uh, ook deze uitleg was heel bijzonder. Ja, kijk volgende week weer, want volgende week gaan we verder met het waarom. Hoe zit het nou eigenlijk allemaal in elkaar? Waarom mochten de Joden het niet zien? En... En waarom zullen ze dat misschien zelfs ook, we hebben het even gehad over dat ze misschien wel boos zijn op ons, dat wij zeggen dat zij het niet zien. Nou, we gaan volgende week verder met die uitleg, dus blijf kijken naar Eindtij de profetie. Door de tekenen aan zijn handen en de tekenen aan zijn voeten, door zijn verlossend werk op Golgotha, door hij de opgestaande Heer is, want dat bewijst niet als hij daar verschijnt. En dan zal, zegt Jezus zelf, in Matthäus 24 zegt, dat is al het teken van de zon. dat dus mensen verschijnen in de wolken mm. en, en ze zullen in mij zien.